Uur. Dit is Jeroen kamer met het NOS. GGZ-instelling dreigt met een patiëntenstop omdat zorgverzekeraars te weinig zorg hebben ingekocht. Volgens Dagblad Trouw moeten in dat geval vanaf 1 oktober honderden mensen voor hun behandeling uitwijken naar Rotterdam of Breda. Het gaat om patiënten van twee zorgverzekeraars die al een schuld van 2,5 miljoen euro zouden hebben bij de Zeeuwse zorginstelling Emergis. Welke twee verzekeraars dat zijn wil Emergis niet zeggen.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 In Kenia geldt vanaf vandaag een totaalverbod op plastic tasjes. Wie toch wordt betrapt op het dragen verkopen of produceren van plastic tasjes riskeert een boete tot 38.000 dollar of een gevangenisstraf. Kenia hoopt ermee een einde te maken aan het weggooien van 300 miljoen plastic tasjes per jaar. De fabrikanten hebben te vergeefs geprobeerd het verbod via de rechter tegen te houden. In India is het leger paraat en zijn maatregelen genomen omdat een omstreden sekteleider vanochtend zijn straf te horen krijgt. Hij werd vrijdag schuldig bevonden aan verkrachting. Dat leidde tot massale redden, waarbij 38 doden vielen. Er worden extra militairen ingezet, scholen en universiteiten zijn gesloten en mobiele netwerken zijn uitgeschakeld. Sim de Jong keert terug bij Ajax. De middenvelder komt over van Newcastle United... en tekent een contract voor drie seizoenen in Amsterdam. De Jong had sinds zijn vertrek bij Ajax drie jaar geleden last van veel deed. Hij speelde slechts 26 wedstrijden voor Newcastle. Het weer het wordt een zonnige dag, blijft droog en het wordt 23 tot 28 graden. Morgen nog wat warmer, in het zuiden kan het dan 30 graden worden. In de namiddag meer bewolking en mogelijk een bui. Vanaf woensdag minder warm en regen.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 Inside Send you reeling Where your love can hide And then go stealing Through the moonlit nights With your love Just let your love flow Like a mountain stream And let your love go With the smallest dreams And let your love show And you know what I mean It's the season De Bellamy Brothers, nou je vertelt al, Albert Jan, we gaan een uh, reuzenrad uh, krijgen hier in Sandvort. Eind van de maand 55 vijf, meter hoog. En ik had op de richt dat ik op uh, onze uh, app geplaatst. En ik liep van de week door het dorp. Ja echt waar. Iedereen vroeg aan mij, hoe is het met je reuzenrad? Oh. Ja, ja. <laughs> echt waar. Gebeurt. Let's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 Kijken we even naar de Red Bull-rijders. Daniel Ricciardo vinden we terug op plek 4 met 117 punten. En op een zesde plek Max Verstappen met 67 punten. Wellicht dat Max in zijn thuisrace, tussen aanhalingstekens morgen... daar veranderingen kan aanbrengen. Nee, het moet gewoon podium worden morgen, Albert-Jan. Ja, nou, dan brengt hij ook veranderingen in de Ja, wereld, ja. ja dat zeker. Oké, okay. cool. Tot zover de pit reports bij CFM op de zaterdagmiddag. The club isn't the best place to find the lovers of so the bar is where I go.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 Nou ja, dus ja het meer... gaat over het gedicht van volgende week. Of, uh... Ja, nee, dat klopt. Moeten we moeten nog even een, een goede naam vinden. Maar, uh, dat, uh, een goede dat schijnt, naam dat vinden? Schijnt, Waarvoor? Dat, dat schijnt op voor dat gedicht. Voor het gedicht. Voor het gedicht. Oké. Okay. Alleen dat schijnt een beetje op, uh, op problemen te stuiten van onze gasten op dit moment. Maar uh, wij zijn, we, we hebben, de avond is nog jong, dus daar komen we nog wel achter. Uh, hartstikke mooi. <laughs> Wordt het uh, volgende week uh, bij uh, Stanford op zaterdag. Ja, want uh, ja, morgen zijn we er even niet.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 Ja, zo dadelijk het uh, dier van de week. We hebben weer een verse. Woody, nee, nee, nee, hè? Nee, Woody is we Ik moet even oh, verder kijken. Oh, oké. Okay. Nou, hoor je zo dadelijk uh, wie het uh, dier van de week uh, geworden is? Nou, solution is van Omi.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 In het eerste uur van Zalvoort op zaterdag hoorde het nog van uh, Weerman Lex van den Hoorn. De komende dag gaan we lekker uh, zonnig zomer weer krijgen hier in Zalvoort. Dus dan uh, naar het strand uh, toe gaan, radio uiteraard meenemen en op ZFM uh, setup. En dan naar Pina Colada erbij. Nou, wat wil je nog meer? Jo, de single van Robert Holmes, Escape.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 China. Ik wil niet naar China, dat is met de druk.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 echt niet normaal Zo, officier, hoe gaat het met je? Bizar, bizar. <laughs> Geweldig, wat een mooi gedicht van de dag. Het gedicht uh, Max, ja, dat ging natuurlijk uh, vanwege die overwinning hè, van het uh, verleden jaar in uh, Spanje. Ja, geweldige overwinning en dat gaat hij morgen gewoon ook doen. Ja, uh, jawel, want hij is born to be wild. Get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 La fiesta no para, apenas comienza Se camsí, se la la la la la Francia, Colombia, me gusta Freeze Y Balvin, Willy William, me gusta Freeze Los DJ no mienten, le gusta mi gente Y eso se fue muy No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fue a la I'm gonna go to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 Ik ben een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 Live op de zaterdagavond van 7 tot 9. Samengesteld en gepresenteerd door onze collega Mike Bulet. Dus voor de top 40 liefhebbers, die mag je niet missen. En ik heb uh, Watertoren Sport weer gehoord. Klopt, Watertoren Sport, dat was uh, voor het zomerreces, was dat van 10 tot 12 op de vrijdagmorgen. Die schuiven het uh, twee uurtjes op. Die zijn nu uh, afgelopen vrijdag begonnen tussen 12 en 2. En als ze zin hebben, mogen ze zelfs tot 3 uur.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 Maar de sportliefhebbers onder u, elke vrijdag tussen 12 en 2 de Watersporen Sport live vanuit de Dolweg 10A. Onder leiding van onze collega Henny Rukert. En dan gaan we aankomende nacht gaan we nog even boksen. Ja, om 5 uur een hele. Ja, vroeger stond ik ook al voor A, Mohammed Ali. Maar tegenwoordig heten die mensen anders. En uh, dat is vannacht om 12 uur is een hele. Om nee, 5 uur morgenochtend.